is van onder andere de ex-voetballers Marco van Basten en Frank Rijkaard. Het openbaar vervoer lijkt minder problemen te hebben dan gisteren. Vandaag rijdt de NS nog wel met een winterdienstregeling. Busvervoerders die proberen weer als van ouds te rijden... behalve in Utrecht en omgeving. Daar rijden alleen gratis pendelbussen van en naar de stations. En bij een kerk in Salt Lake City in de Amerikaanse staat Utah... zijn zeker twee doden gevallen. Zes mensen raakten gewond, drie zijn er echt slecht aan toe. In de kerk was een uitvaart aan de gang. Op de parkeerplaats zou ruzie zijn geweest. De daders sloegen op de vlucht, er is nog niemand opgepakt. Gaan we naar het weer. De winter neemt heel even een pauze. Vanochtend is een tijd lang droog. Later vanmiddag regen en in het noorden en oosten... valt in de avond natte sneeuw. Het wordt ongeveer 5 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 53. Als je dan een overzicht van de vierdus. Het was vrij rustig vanochtend. Hoe is dat nu? En nog steeds vier virus Begin op de A12. Openhausen Utrecht bij Waterberg. 11 minuten vertraging komt door. Een gladde weg. Dan de A50. Arnhem, Apeldoorn bij Hoenerlo 12. En de N242, dat is de laatste. Middenmeer, Alkmaar bij de Leegwaterbrug...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 Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentin. De 538 Ochtendshow. Donderdagochtend, het is 2 over 7. Goedemorgen en welkom hier bij de Ochtendshow met Marshmallow en Jelly Roll. Holy water. Radio 538. Dit is een show, je vriend. Geloof me nou, het is één, geen kaas hier ouwe. De 538 Ochtendshow. Heard it too late going home. Knew it right away, something's wrong.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 Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Pull out a little holy water. Memories they stream down my base smiling while I bite through the pain. Guess I never know why the good die young. Yeah, looking for somebody to blame. Yeah, for the lost ones falling. One tear for the broken. De 538 Ochtendshow. Ja, dat is er ook zo een met een gezicht vol tatoeages, de Jelly Roll. Uh, in samenwerking dus met Marshmallow... Deze it om vier over 7 in de ochtendshow. Donderdag 8 januari is wat er op de kalender staat. En uh, ja, nieuws voor vanochtend. Er worden waarschijnlijk geen vluchten geannuleerd op Schiphol vandaag. Dat is groot nieuws. Volgens de luchthaven zien de weersomstandigheden er gunstig uit voor vandaag. Afgelopen dagen werden er steeds honderden vluchten gecanceld. Dus er is een hoop in te halen, vertelt deze NOS-verslaggever ter plaatse. Vooralsnog is alle, ja, alle energie gericht nu om alles weer op gang te krijgen. KLM hoopt het reguliere vluchtschema te kunnen hervatten. Maar of er vluchten uh, allemaal kunnen gaan of dat er nu toch ook nog wel wat vluchten zullen uitvallen, ja, daar is nu nog geen garantie over te geven. Nee, uh, maar het lijkt erop alsof er vandaag dus een hoop ingehaald kan worden. En dat is goed nieuws voor die uh, honderden, zo niet duizenden reizigers die ja, man. Uh, wachten op een vlucht naar huis. Dat, ja, er zijn een hoop mensen die hebben met de trein in Europa iets kunnen oplossen, maar als je ah, ja. naar de andere kant van de plas moet, is het ingewikkeld. Ja. Uh, gisteravond is een dak van het sportcomplex van Barry Asma en Marco van Basten ingestort, hal 22 in Utrecht aan FTL Tonight vertelde een van deze padellers die daar aanwezig was dat ze opeens gewaarschuwd werden tijdens het sporten. Iedereen moet nu naar buiten, nu naar buiten, het dak stoft in. En toen liep ik rustig naar buiten eerst. Ja. Dus ik dacht, uh, van wat, wat ja, ik weet niet wat er aan de hand was. En ineens begon het superhard te kraken en iemand zei dat hij een balk door zag breken en toen zijn we echt naar buiten gerend. Dus ik denk misschien wel. 60 man buiten zoiets. Ja, uiteindelijk uh, gelukkig uh, niemand verwondert. dat er niks gebeurd ja, is. Dat ja, is echt wonder. wonder. Ja. Ja. Maar het is ook een oude hal, hè? Die staat er al. Uh, ik woonde vroeger in Maarsen. Ja. Na, en laat ik nu net uh, 50 zijn. Dus die hal, die staat er zeker al. Het waren vroeger tennisbanen. Ik ja, denk ja. dat die er al 40 jaar staat of zo. Maar is dit altijd van, uh, van Asma Nee, geweest, nee, nee. nee, nee is, het is eerst een tennishal geweest. We zaten er gewoon tennisbanen in. En daarna is er nog een, een of andere uh, uh, soort uh, uh, sport evenementenlocatie geweest waar oh, kinderfeestjes Sam, en zo. Sam Sam. Ja. Sam, ja. dat is het ook nog geweest. En daarna hebben deze mannen het overgenomen. En die hebben de model uh, uh, ingegooid. De model, uh, banen ingedaan. En, uh, dus het is wel, ja, u bent een heftig man. En dan het NK Sneeuwpopbouwen is gisteren in deze ja. radioshow aangekondigd. En in volle gang zijn echt al honderden sneeuwpoppen deze kant op gestuurd. Tenminste de foto's he, van die ja, sneeuwpoppen, ja, ja, ja, sneeuwpoppen, ja, ja. sneeuwpoppen zelf. Ja, blijf insturen. Ja, blijf sturen mensen. En wij hebben ja, een zeer professionele jury bestaande uit dubbele punt... Luc Ickink bereid gevonden om uh, ja, uiteindelijk te bepalen... wat de allermooiste sneeuwpop van Nederland is. En wie er dus vandoor gaat met de titel uh, ja, voor het NK Sneeuwpoppenbouwen. In RTL Boulevard vertelde Luc waarom hij zo geschikt is. Ik heb enorm mooi zicht op sneeuwpoppen. Ja. Nou, ik heb dan een heel mooi beeldstelig. Dus ik heb zelf ook een heel leuk sneeuwpop van Lex Uiting in mijn uh, tuin staan. Ja. Uh, hij lijkt spreken. <laughs> ah, ja, dus uh, ik, weet, ik weet daar gewoon heel veel van. Ja, Luc heeft een uh, sneeuwpop van Lex Uiting. dat uh, oh, was een grappig, toch? zijn kinderen voor hem gemaakt geloof ik. Ja. Ja. Uh, we bellen Luc later vanochtend nog even voor de mensen die nu nog druk bezig zijn met hun sneeuwpop. Nou, dan kan Luc ook misschien een beetje sturen en tips geven. Ja. Van waar nou de kritische blik? Ja, He, zou dit ook een Olympische sport kunnen worden? Dat een Olympische spelen. Ja, dat, spelen, dan, Ik zou niet zo. E, maar, ja, en dan moeten we ook een OKT organiseren ja, het, het OKT sneeuwpop bouwen, nou, goed idee. Uh, straks, uh, Luc, eventjes waar de jury op gaat letten bij het ja. beoordelen... en ben je bezig met het bouwen van een sneeuwpop... Uh, maak even een foto, stuur hem deze kant op ja, ja, ja, en wint ja. wellicht. Uit je dag van de rendaal, van de dag. Later in de middag meer regen in het noorden en oosten vanavond sneeuw. En de temperatuur die is best hoog voor dit moment. Vijf graden wordt het vandaag. come between We'll Met Terry Swims en Gone Gone Gone... in de ochtendshow van 538. Het is kwart over zeven op deze donderdagmorgen. Welkom hier. De wekker gaat Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538-ochtendshow vraagt zich af. Het is... Is het al bijna een weekend? Nou, dat is geen uh, aardig op te schieten. Het is al donderdag. Ja, ja maar nu, uh, je. Weet je wat ik wel lekker vind is, ook is met uh, de sneeuw? Is dat we dat gezeik over Blue Monday niet hebben? Och ja, je ja, staat niet aanstaande maandag ja, of zo? Ja, die, dat, is, dat is altijd die, rond de 15e, geloof ik. De meest zagreinige dag van. Uh, ja, ik denk dat dat is nog de een derde beetje derde later is. De 30 van januari. Derde, ja, zoiets. Ja, ja. ja, ergens die kant op. Ja, dat is. Uh, er is nog wel eens discussie over ook. Uh, man, wat een onzin. Blue Monday. Jij hebt van echt een echo aan, ja, hè? Ja, ik vind dat zo'n nutteloze dagen. Zo zijn er een hoop. Maar jullie lopen mensen echt een depressie in? Ja. ja, aan de andere kant weet je ook, van als we die gehad hebben, wordt het alleen maar beter. Ja. Ik snap overigens wel, ik vind januari en februari altijd wel. Ja, maar Nu, dus nu met de sneeuw is het wel. Het is toch een fantastisch Er maand, gebeurt wel man. iets. Er is wel iets, uh, normaal heb je ja. natuurlijk van het grauwe grijze weer. En nu is alles wit, het ziet er prachtig uit. Ik, ik, was, uh, ik, ik ben uh, vannacht in Hilversum uh, blijven slapen. Doe oh, maar, doe maar. Toe maar vertel Rick, en toen? Nou, die diepe we hebben hier een veldje. Je hebt hier best wel heuveltjes. En dan zie je al die kinderen met sleeën naar beneden. Dat is toch fantastisch. En de lol die die kinderen hebben met sneeuw. Er werd gisteren bij mij achter, werd er door mijn zwager... die had zijn kwad had te tevoorschijn gehaald. had hij een touw achtergebonden. Heeft hij staan skiën? kinderen. Nee, sorry, ik heb een filmpje van hem gegeven. Ja, die stond op de ski's. Nee, die is echt goed toch? Die is echt honderden meters op de ski's, is die over het land gegaan. Maar zo is er ook een filmpje, zag ik. En ik weet niet of dat. Dat ...achter zo'n uh, grote uh, Amerikaans-oude op een sleetje zit. Echt hoor? Hey, ja, ja, ja dat, heen, heen? ja. dat was voor mij maandag, zag ik die uh, voorbij komen. De topscheidsrechter? Nou, ik denk dat dat van oh, een paar jaar geleden is. Nou, we kunnen het wel even aan hem vragen. Bas, goeiemorgen. Goeiemorgen. Wie zijn er nou gewoon scheidsrechter? <laughs> Bas, ja, het mag eigenlijk niet meer, maar toch nog even snel ja. de beste wensen, hè? Ja, de beste wensen voor het nieuwe jaar, ja. natuurlijk. Hè? Ja, maar die hebben nog helemaal niet gesproken. Maar ja. jij was natuurlijk druk, want jij zat op Tessel. Ja, we hadden het kijk, iedereen vliegt uit allemaal naar Spanje, en noem maar op. Maar wij waren gewoon met de schijntjes op Tesla hoor. Want dat is ja, dan een, een soort trainingskamp waar jullie naartoe worden gestuurd? Ja, wij hebben ook even weer uh, voor de puntjes op de i, hè, waar moeten we op letten? Ja, natuurlijk met trainingen, zeg maar. En uh, een beetje vaak van die, uh, ook al tijd om voor met elkaar even wat leuks te doen. Want ja, je ziet elkaar door het jaar natuurlijk uh, alleen bij de wedstrijden en bij de bijeenkomsten. Dus het is ook wel een beetje om uh, een beetje van de teambuildings, uh, dingen te doen. Ja. Maar ook al, uh, we hebben ook al getraind. En uh, op Texel was het eigenlijk best wel goed. Maar nou, waar trainen dan? Uh, bij, ja. uh, bij FC De Kogel, zo? Ja, met Kessel 94 op dat veld hebben we geweest. Oh, ja. Ja, ja, Alleen het was heel erg, uh, op een gegeven moment het lag wel iets sneeuw, dus op een gegeven moment hebben we blazen op het strand getraind. Dat was hartstikke leuk. Maar, maar hoe ziet ja. zo'n trainer eruit? Is dat wie het ja. hardst op zijn fluitje kan blazen? Ja, of, uh... ja ik heb ge ja. geen idee waarom je hoe ik trekken, dat? Ja, wie het meeste fluiten, ja. dan ga ik toch uh, als laatste. Nee, maar het is wel, het is wel, uh, nee, het is wel echt uh, ook wel uh, conditietrainingen. Dus uh, dat betekent dus dat er wel veel interval moet. Er moeten natuurlijk ook keer die spelers bij blijven. Want ja. je loopt natuurlijk wel in zo'n wedstrijd ook uh, 11,5 11 kilometer. Zo. Dus, maar het is continu sprinten. En daarnaast is natuurlijk uh, heel veel beelden bekijken. Heel veel, we hebben natuurlijk alles wat opgenomen met die headset communicaties. We kunnen ook zien hey, waarom ging dat mis. Waarom missen we daar die rode kaart? Maar dan zegt daar ah, bijvoorbeeld een dan hebben jullie de hele niet. tijd naar al die beelden van Makli zitten kijken. <laughs> nee, nee, nee, nee. Nou, dat wil ik zeggen, Makli heeft geen goed jaar gehad, Bas. <laughs> nou, dan gaan we weer naar. Nou. Ja, zo... De competitie moet weer beginnen. Dus ja, dat is zo, ver, zo jammer, hè, Bas. De, de, de... Ja, dat is zo jammer, hè? Maar is het een beetje, is het, hebben jullie het gezellig onderling? Jawel. Tuurlijk. Jawel. Ja, iedereen zegt altijd van ja, die gast onderling, dat is allemaal haat en nee. Ja, dat hoor en, je wel vaak. Wel. Dat hoor je wel, ja. Ja, maar ik moet zeggen, de groep die we nu hebben, we hebben best wel, een, een, ook wel veel jongeren en zo. Het, is best wel, het verandert ook wel wat, binnen de groep. Het is best wel, uh, nee, ik moet zeggen, het is best wel uh, gezellig. Dus ik, ik moet zeggen, ik de heenweg op de boot, daar kan ik bij de reling staan wel, gooi je ze eroverheen. Maar het viel op zich, we hebben best maar... wel een leuke groep. En, en natuurlijk, je, met de een kun je altijd beter dan met de ander. Maar ja, dat is een voetbalteam, denk ik ook. Maar het is we hebben best een, we hebben echt wel uh, een leuke groep. het is niet groep, zo uh, dat, uh, laten we zeggen, uh, jullie de boot om half tien, uh, laten we zeggen, nemen. En tegen Manschot zeggen het is half elf. Nou, we hebben wel bepaalde jongens gezegd dat ze even een uurtje later konden komen. Maar jij bent een oolijke gozer. Met jou kan je wel lachen. Maar er zitten natuurlijk ook een paar Chagrijnige tussen. Die kunnen zo streng kijken. Ja, er zijn natuurlijk heel verschillende teams. Ik vind alles ook wel leuk. En ik heb ook mijn lol. Maar Sommigen zijn wat serieus. Ja, dat klopt. Maar ja, de heeft een groep ook wel. hè? Dat is een groep? Ja, dus op zich is dat ook wel weer leuk. We hebben wel een mooie dag gehad. En uh, ja, ook wel uh, heel veel dingen besproken, dus uh, we, we, uh, op wel we weer gaan wat door voorkeren Dus ja, hoop beginnen we een beetje weer rustig begin. Maar ja, de helft is er al weer uit, hè? Ja, vrijdag. want dat was een beetje de aanleiding om jou eens eventjes te contacten. Want de KNVB heeft vanwege het uh, winterweer een streep gehaald door uh, vijf divisie duels en uh, de eredivisie wedstrijd tussen NEC en FC Utrecht van uh, aanstaande vrijdagmorgen dus. Ja. Uh, uh, ja wat is de reden? Is dat vanwege het veld of toch de veiligheid van de supporters? Ja, we hebben natuurlijk... te maken. Kijk, in de Eredivisie hebben de clubs ook uh, moeten verplichten met veldverwarming. Dus normaal gesproken is het dat zo dat zij de velden wel vrij moeten krijgen. In de in divisie de is dat niet zo. Dus ja, dan zit je sowieso met sneeuw weghalen. Uh, want je kunt de sneeuw niet op het veld laten liggen. Maar je uh, voetbal is ook gemaakt voor de supporters. En wij zitten ook echt met de veiligheid vaak van de supporters. Kijk, uh, je speelt voor die, voor die mensen in het publiek en uh, thuis. Dus als uh, supporters echt problemen hebben om met het stadion te komen... die veiligheid gaat ook voor. Dus die wordt wel meegenomen. Dus ik denk dat ze daarover vrijdag hebben gezegd van... Uh, we gooien alles eruit. Ja, want wanneer is het veld dan echt te slecht om op te spelen? Want dat bepaal jij, denk ik. Ja, nee, dat klopt. Kijk, als de wedstrijd uh, begint, en begint de sneeuw. Ja, dan is het toch verse sneeuw. Dan moet je proberen om in ieder geval de lijnen vrij te houden. Uh -huh. Maar is er lichter iets, en er uh, ligt echt veel op. Ja, je kunt niet meer tegenwoordig met die, met die voetbalkicks en zo... dat het allemaal vast zit onder die schoenen. Uh, dat geeft ook allemaal uh, ja, best wel... vooral als het hard is en het ligt er al wat op. Daar. Dat is niet te doen. Ik denk ook dat, dus dat, dat het, uh, als dat veld opgevroren is... blessure gevoeliger is ja, zeker. Zeker. Zeker daaronder ook, als het hard is, dan is het ook echt gevaarlijk. Ja. Dus, uh, nee, dus uh, ja, er is veel uitgegaan, dus we beginnen rustig. Ja. Ja, ja, of de wedstrijden dan van zaterdag en zondag doorgaan... dat wordt later vandaag of morgen besloten? Ja, ja dat klopt. Ja, goed, maar ik zei, die clubs zijn wel veldverwarming... dus als de supporters naar het stadion kunnen komen... Dan heb ik echt wel een grote kans dat daar wel veel doorgaat. Maar okay. goed, uh, morgen niet. Nou, ja. uh, dat gaan we even in de gaten houden. Uh, ja, en dan natuurlijk nog eventjes uh, toch... want we weten dat jij een behoorlijke boerderij daar hebt... met allemaal dieren en... Uh, ja, een uh, Nou, ik kan me voorstellen dat dat voor jou... Uh, dat het ook even aanpoten is nu in de sneeuw. Ja, het is wel. En al, met, al dat water, hè, al die emmers overal, alles is bevroren natuurlijk. Oh, ja. Maar uh, ja, die dieren vinden het zelf wel uh, mooi hoor. Die paarden willen weten te rennen door die sneeuw. Ja, ze hebben weinig gras, dus je moet er wel in leggen. Hooi, extra hooi en zo. Maar het is wel, uh, het is wel mooi om te zien hoor. Een mooi plaatje dit toch. En dit maar, is net wat jullie net zeiden. Dit, anders heb je dat druilerige weer. Het is nu fantastisch ja, man. man, is dat mooi? Ja, jij ja, geniet er ook wel van. dus. Uh, en, en de ja, joh, zeker. Nou, ja. Uh, Bas, goed je even gesproken te hebben. Wij uh, houden. Uh, is de... niet leuk dat. Uh, wanneer, wanneer moet jij fluiten, Bas? Ja, dat is dus de vraag. Ik neem maar dit. Ja, ik heb, nou ja, ik heb eigenlijk uh, morgen Willem twee Aarde. Maar oh. woensdag fluikt de beker uh, az oh, okay. Ajax. Dus ja. op zich uh, dat zal er wel gaan, denk ik. Nou ja, dat wordt voor volgende week ook nog uh, ja, ja. slecht weer weergevraagd. Ja. ja, dus... Uh... Ja, dus die mannen hoeven me niet, die, die mooie, mooie is wel even zeggen... dat ze me niet we gaan appen in de rust dit weekend, want ja. ik heb geen wedstrijd. Dus. Ja. Bas, goed je gesproken te hebben. Heb een ja, mooie goed. dag vandaag en uh, tot Dank snel je. weer. Zelfen. Okay. Zelfen. Hoi. Hoi. Hoi, hoi, Bas Nijhuis over uh, het komend voetbalweekend. Dat is nog even spannend welke wedstrijden er doorgaan en welke niet. In ieder geval die van morgen zijn allemaal gestrapt. Hé, hey, de Smilschijf. En dit is de nieuwe Smilschijf. Hij is van uh, Tyler deze week, heet Chanel. Dit is een... Lefner.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 Ons schrijft deze week van Tayla en Chanel in de 5 uur achter op Vijf voor half acht is het inmiddels. Zometeen meer over onze NK sneeuwpopverkiezing. De mooiste sneeuwpop van Nederland zoeken wij. Uh, Luc Iking zit erover in de jury, die bellen we later vanochtend even. Uh, Florentine die heeft het laatste nieuws. Ja, de populairste babynamen zijn meer bekendgemaakt... maar één naam springt eruit, vernoemd naar een populaire voetballer. En je maakt kans op kaarten voor de vrienden van Amsterdam Live. Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes!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 voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Fans van Voordeel opgelet. De feestdagen zijn voorbij, maar het feest draait gewoon door. Met zes vezelrijke volkorenbollen voor maar 99 cent. En één ster beter levig niet zoals twee voor maar 1,49. Fans van Voordeel. Aldi. Oké okay, vakantiegangers, wat doen we vandaag? Naar het zwijtpad. naar het strand. En dan vanavond uit eten in het dorpje? Klinkt als een topdag. Bij Eurocap heb je meer keuze, meer keuze.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 At your travel agency and at mindshift.com. Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een zet. Rij je een bestelauto? Dan betaal je waarschijnlijk te veel voor je verzekering. Bij debestelautoverzekering.nl krijg je altijd 35% extra korting op je premie. Bereken in twee minuten hoeveel jij kunt besparen. debestelautoverzekering.nl. Social Deal Hoteldeals Take 1 en Actie Boom. Oh, ontdek de beste hoteldeals.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 Ja, goedemorgen, code geel van kracht in het hele land, want het kan plaatselijk glad zijn. Vanochtend begint droog, later in de middag gaat het regenen. In het noorden en oosten vanavond sneeuw. En het wordt best warm, tenminste als je de afgelopen dagen een beetje in je achterhoofd neemt. Met 5 graden bovenop. Dan de files, Rick, waar staan die? Zijn de mensen nog vrij? Werken ze allemaal thuis vandaag? Of ik denk dat een hoop mensen hebben gedacht: ik neem het zeker voor het heen. En groot gelijk hebben ze. Er staan maar vier files. Begin op de A50, Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo. 46 minuten vertraging. De N69, neerpeilt Eindhoven bij Ekenrooi 10. En 242, middenmeer Alkmaar bij de Leegwaterbrug 25. En de laatste is de N784, arnhem telet bij Schaarsbergen, 11 minuten. Het is twee over half acht, de hoofdpunten van het nieuws... Goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. de brandweer in Utrecht heeft met drones... een ingestorte sporthal doorzocht en er is niemand gevonden. Het gebouw stortte gisteravond gedeeltelijk in... waarschijnlijk door de dikke laag sneeuw op het dak. En op dat moment waren er zo'n twintig sporters bezig. In tegenstelling tot gistermorgen ziet het er nu goed uit op de weg. En ook bij het OV, er zijn een stuk minder storingen op het spoor. De bussen rijden bijna overal als vanouds... en op de wegen staan amper files. En de politieke partij NSC die ziet zijn aanhang hard krimpen. Zes op de tien leden die hebben afgelopen jaar opgezegd. Dat meldt Regio Zender Oost. NSC, dat bij de verkiezingen alle kamerzetels verloor... heeft nu nog een kleine 3000 leden nog maar. Vind ik nog best veel eigenlijk. Ja? Ja. Ja, de Kops dan laat via Instagram weten... dat het momenteel alles behalve goed met haar gaat. Ze is uh, ongeneeslijk ziek, oh. heeft... Uh kanker en ze vertelt hoe zelfs kleine momenten inmiddels een uh, enorme impact hebben op haar lichaam en mentaal welzijn. Haar energielevel is echt de laatste tijd flink afgenomen. Alles is eigenlijk een beetje te veel. Ze is continu moe, weinig energie, Ze is veel aan het spugen, vaak hoofdpijn. Het nee, gaat gewoon niet goed. Nee, nou heel versterkt uh, Jade. De populairste babynamen dan, die zijn weer bekendgemaakt... door de Sociale Verzekeringsbank. Bij de jongens, geen enkele verrassing eigenlijk. Doe even van beneden naar boven, hè? Ja. Niet meteen, Ja, uh, even top je Echt waar? Ja, ik, kon je kruid ik kon nog net op tijd zeggen. Ja, net op tijd. Nou, oké, okay, nummer drie bij de jongens, Lucas. Lucas met een K C. Met een C. Ja. Ja, nummer leuk. twee, Liam. En nummer... Liam. Ja. Die, met een N of met een M? Met een M van Marie. Oh ja, naam ja. totally. En dan naam. nummer 1. En dat is al zeven jaar op rij. Noah. Niet echt verrassend. Nee. Het is ook wel een mooie naam, Noah. Ja, vind ja. ik ook. Maar kan ze wel voor een jongetje als Absoluut. een meisje. Lekker gender. Uh, Bij de meisjes, daar ga ik snel naartoe. Ja. Mila op nummer 3. Oh, Emma op nummer 2 en Nora. Dat is een nieuwe binnenkamer. Nora? Yeah. Nora? Of Noor eigenlijk. Noor, Nora. Yeah. Die staat dus op nummer 1. Oh. En die stond vorig jaar nog zevende. Oh. Dus dat is wel een nieuwe. Een Ook nieuw een komen. beetje ja, ouderwets klinkt zo onaardig. Maar het is een beetje voor mijn gevoel is Nora een naam van... Uh... Lang geleden? Ja, ja, ah, ja zoiets. Oh, nee. Maar er is ook nog is een naam? Er Een bekende Nora dan, want vaak krijg je met dit soort dingen. Is er een. Uh, oh ja, ik heb wel een Nora Lee, Nora Lee Nora bij Jones. Ja, ja, maar er is niet ineens Nora een. Uh, Nora Jones, Jones Oh ja, Nora Jones, tuurlijk. Ja, ja. ja maar die is ook al even uh, ja. uit het, ja, er is niet ineens een film uitgekomen waarbij een uh, Nora, Nora superster. Uh, nee. Nora Ephron zie ik hier Nora. nog. Die zit in One Harry met Sally, maar dat is ook al even geleden. Nee. Nou goed, er is dus ook nog een naam die oprukt oh. dankzij een voetballer. Een jongen ja. of een meisje? Nou, het is een jongen. Ja? Zal ik maar gelijk met de deur in de huis vallen? Zeker, doe maar. Namelijk Frankie. Ah, van, Frankie. Frankie, Frankie. Van Frankie Rijkaard natuurlijk. <laughs> Frankie de boer. <laughs> de naam is de top 100 binnengekomen op nummer 89. Zo. 175 baby's heten zo. Maar sommige mensen die hebben hun kind met een Y-Frankie laten eindigen. Is dat niet goed? Nou ja, Frenkie de Jong is wel met IE. Ja. En dan heb je ook nog meisjes die zo uh, heten. En Frankie? dat is natuurlijk automatisch met Y. Dat vind ik wel leuk voor een ja, meisje. Voor een meisje, ja, Frenkie vind ik heel leuk. Ja, vind ik wel lief klink of zo. Ja, Frenkie. vind ik ook heel leuk. Leuker zelfs hm. dan voor een jongen. Echt waar? Hm. Ja, Franky. Nou, ik heb altijd bij Franky is hartstikke leuk tot zijn jaar of twaalf zijn. En dan op een gegeven moment als je... Dan wordt het Frank, toch? Nou, nou je, als je in het bejaardenhuis zit later, en je, dan heb je niet... Een, oh god, wat doe, wat doe je nou? gaat hier een thee om? Oh jee. Ja, ja, en, ja normaal ben ik dat natuurlijk. <lacht> maar <lacht> nu is het nu Sophie. niet. Is het Sophie? Ja. ja. Oh, en Sophie drinkt thee uit een mok. Ja, normaal vul je daar oh. je auto met een jerrycan. Ik heb er al vijf liter thee nu op de... Het zegt. Het was ook echt heel erg veel. Ik hoor <lacht> ook niks meer nu. Het is dat kastje doet het ook okay. maar een kastje. Kastje. Ja, de, dat, dat kastje dat kost 2000 euro. Ik <laughs> ben goed verzekerd gelukkig. Ja, ja. Het <laughs> bedrijfsongeval kan ongeval. Ja, dat door. zal ja, best. Nou, we, gaan we, het even we waren bij, we Frenkie, waren bij Frenkie, Frenkie. Frenkie. En dat ja, als, je als je wat oud bent, dan... Dat het uh... een beetje gek klinkt misschien. Ja. Maar misschien is het ook een kwestie van wennen. Maar leuk dat mensen dan vernoemd worden naar een, naar een bekend persoon. Want het is uiteindelijk ja. Frenkie de Jong natuurlijk. Ja. Daar komt het vandaan. Daar komt het vandaan ja. nou Barcelona. Die Nora konden wij niet helemaal plaatsen. Zijn jullie ook vernoemd naar een bekend persoon? Nou, niet dat ik weet. Ik ben wel vroeger... Bij mij was natuurlijk altijd Niels Holgersson... Oh, in de ja. tijd dat ik jong was. Uh, ga je ja. daar zitten lachen? Ja, ik keek er wel altijd naar. Dat was wel Toen zo dacht Ik wel, wat, wat een kneusje. <laughs> maar die heette, die heette eigenlijk Niels Ja, ja, ja. Klopt. Zo, Mijn naam werd ook in die tijd heel vaak door andere mensen... gewoon met een i geschreven alleen. Zonder edebij ja, ja, gewoon Niels dat, dat is de, de Scandinavische ja, de spelling. Is dat. Ja, ja. Dus dat is uh, maar verder... Uh, Nee, ja, dat, dat is het enige. Maar da daar ben ik niet officieel naar vernoemd. Ja, ik is zo'n een periode dat bijvoorbeeld Kelly was een hit van Marillion. En ja. heel veel van die meiden die heet opeens Kelly. En die had uh, Suzanne Susanne. van VWF de kunst. En een heel veel ouders dachten, oh, ja. Suzanne is eigenlijk best een hele leuke naam. Annabelle op, uh, ook. Annabelle, zelfde. Ja. Zouden er veel luisteraars vernoemd ja. zijn die luisteren naar ons? Naar een, en dan, uh, dan hebben we het niet over naar je opa of je oma. Nee. Weet nee. Je wel, dat, dat is altijd om de erfenis een beetje veilig te stellen. Ja. <laughs> de tweede of de derde naam is van uh, een ja. vader of een moeder, ja. opa en oma... om zo een beetje de poeta. Uiteindelijk binnen te harken. Maar... Ja, maar ik, ik weet, weet je wat ik ook nog... Uh, op een gegeven moment kreeg Wendy van Dijk Sam. Ja. En ja. toen echt iedereen ging zijn ja. zoon Sam ja. noemen. Dat al. was ook zo'n modenaam, ja. Norm. Nou, laat even weten of je vernoemd bent naar of een liedje... of een bekend persoon dat jij weet. Via 0909 Of stuur even een appje, dat mag ook. Maar bellen is altijd gezelliger. 0909 -30538. Ben je vernoemd naar of een nummer... Ik een uh, of... verloop uh, naar de buurman. <lacht> <lacht> of de buurman, ja. nog even blijven...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 het overgaat Ik wil weer wakker met je worden in his pockets and that's so great now this one who wants to buy you rockets ain't it it's him now marry him or marry me I know when you like it but can't you see I ain't got no future up in the tree but I know where to put and love or heart to be I know where to put and love or heart to be say if you want to call me baby just go ahead now and if you like to tell me man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 God, Super Princes in de 58-dokter-show... waar het bijna kwart voor 8 is geworden op deze donderdagmorgen. En ja, hoopgevende berichten als het gaat om onze nationale luchthaven. Uh, zo staat hier bijvoorbeeld op teletext te lezen... ja, dat staat hier altijd aan in de studio. Schiphol optimistisch oh, over vandaag. Dat is positief Wat? voor iedereen, die moet vliegen. Uh, gisteren ja. vielen er nog, uh, ik geloof, 600 vluchten uit. Als het er niet 800 nee, waren. Nee, ik. Oh, nou, uh, in ieder geval, vandaag zou alles weer een beetje opgestapt moeten worden... en uh, in principe geen uh, uitvallers uh, kennen. Jij ja, zegt in principe. Ja, nou, op dit moment uh, is uh, Van Hart van Nederland... Jelle Ackerboom daar op Schiphol, die is de hele ochtend al aanwezig om reportage te maken. Goedemorgen Jelle. Goedemorgen jongens. Er is een probleem hè? Ja, er is een probleem. Ik was net uh, mensen aan het interviewen, hoe blij ze zijn hè, dat het allemaal weer op gang komt. Ik hoorde je het net vertellen. En op dat moment uh, valt de stroom uit. Dus nee. alles staat hier op zwart. Oh. Alle schermen staan op zwart. Oh. De, de, de rijen die worden opgestopt, oh, dus ik moet nee, me nee, echt nee. door mensen heen brengen. Uh, het is echt egaals opeens weer binnen, echt een mum van tijd. Maar er is ook geen licht in dat soort zaken. Het is echt donker op de luchthaven. Het licht, dus die lelijke TL-balken die je kent van Schiphol... die staan gewoon aan, maar alle schermen waar de informatie op staat... en boven de check-ins, die staan allemaal uit. Die staan allemaal op zwart en mensen kijken hulpeloos om zich heen... ook de mensen achter de balie, zeg maar, van joh, wat moeten we nu doen? Want het inchecken kan niet worden ingecheckt op dit moment. Nee, ik zie op dit moment in ieder geval niks gebeuren. Geen rollende de nee. koppers, helemaal niks. Ach, oh, oh. En heb jij oh. al iemand gesproken van Schiphol zelf, Jelle? Nee, want het is net echt nou, een kwartiertje geleden gebeurd. Dus uh, die zijn even niet bereikbaar. Uh, en op het moment dat het gebeurde was ik een vrouw uit Cierro aan het spreken. Die, die staat hier voor de derde keer op reis, zeg maar de derde dag. Ach, ach, ach. En die werd spontaan weer helemaal oh. pessimistisch. Ja, nou ja, laten we hopen ja. dat het uh, snel onder controle is daar. Maar volgens nog alle schermen op zwart. Hebben ze, uh, alle, hebben ze de computer al een keer aan en uitgezet? <laughs> open, nee, ik ga het even doorgeven woord geven, uiteraan dat, dat dat er ook is. Ja, ja, nee. uh, nou, uh, Jelle, succes, we spreken hier ongetwijfeld oh. later vanochtend nog oh, even over de situatie. Dankjewel. Okay, hoi. Komt pas goed voor Hart van Nederland daar bezig op de luchthaven. En ja, net binnengekomen het nieuws dat er een... Ja, het, het lijkt dus op een computerstoring, uh, want alle schermen zijn uitgegaan. Ah ja, dat ja. moet je inderdaad wat Rick zeggen. Je moet even naar de meterkast van Schiphol, daar ja. staat het modem. Ja. En dan even het stekkertje Een <laughs> minuut, er, minuut eruit <laughs> en, dan, en dan er weer in. Dat blijft er al mooi op en weer, <laughs> <Dat is> altijd. Het is <laughs> dat het vaak wel werkt. <laughs> ja. Ja. En wij waren even benieuwd naar aanleiding van het nieuwsbericht... dat oh, ja. je had de top drie van de jongens en ja, meisjes namen. ik heb wel even hand in eigen boezem foutje gemaakt. Ach, oh. Niks voor jou. Nou, dat is niet zo onhaardig, man. Nee, ja, ik, zeg, ik, nee, ik het het had het. blijkbaar niet het goede lijstje. Maar Noah blijft uh, op nummer 1, de populairste ja. jongensnaam. Ja. En daarna gevolgd door Liam, dat ja. had ik ook goed, en ja. Luca. Ja. In plaats van Lucas. Maar waar zit de fout nu? Nou, oh. Lucas en Luca die oh. komen eigenlijk naar elkaar. Ja. Dat is niet zo erg, maar ik heb bij de meisjes oh, ook twee een klein fouten. foutje gemaakt. Oh, twee fouten? Het zijn nee, zes nee, namen, en... voor het in. Hoe kan het nou <laughs> dat er twee fouten Jij, zitten? Je moet die niet de beursberichten <laughs> laten <laughs> voorlezen. Ja, uw punt. Het thuis. het heel aardig. Is, stel, jij ja. moet thuis koken. Je hebt een aantal ingrediënten ja. nodig. Wat, wat gaat er allemaal in, in jou? Ik kook mond? ook liever niet thuis. Nee, nou, wat Sorry. is nou de fout? Nou, bij de meisjes: Noor op nummer 1. Ja. Noor. En daarna komt Olivia. Ja. En daarna komt Nora. Oh, Nora is ja. drie. Ja, Noor, ja, Nora is dus drie. En Noor en ik is ik had één. Die Nora en Noor op één hoop gegooid. Ik denk, ja. <laughs> ja <laughs> dat is bijna hetzelfde. Jij doet ook maar wat, hè. <laughs> Dat is ja. Nou ja, dat is het dus. Oké, okay, we hebben. is een goede top 3. Bij deze oh, hebben we de goede top drie even doorgegeven. Uh, wij waren benieuwd of er luisteraars zijn ja. die vernoemd zijn... want Frenkie was ook een hele populaire ja. naam bij de jongens... en dat heeft alles te maken met Frenkie de Jong. Of er luisteraars zijn die vernoemd zijn naar een bekend persoon of een liedje. Jeroen, goeiemorgen. Hai, goedemorgen. Ik heb niet direct als ik hoor de naam Jeroen. Jij bent vernoemd naar iemand. Nee. Jeroen Krabé. Hé! Hey. Ah, ja. <tie> <Ja. tie> <tie> en dan moet je vervolgens smakelijk om lachen.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 Uh, naar Caries. Caris van Houten. Oh, oh ja. mooie naam mooie ook, Caries. Ja, mooie maar dat naam. is denk ik ook onmiddellijk als mensen horen Caries. Dat je de vraag krijgt: van heb, ja. je, heb je er vernoemd naar? Uh, nou, valt op zich nog wel mee. We hebben een, een tweeling. En uh, ik wilde wel namen hebben die ik niet associeerde met, uh, met anderen. Omdat ik op school werk. Ja, ja. Mm. oh, zo. En uh, ja. mijn andere dochter heet Xanté. Xanté? Zo, Xanté en Caries. De... Caries ik... ook nog wel. Maar fantastische ja, namen. Van tippen ken ik wel. Van hebben ik nog nooit gehoord. Hey, maar wel mooi hoor, Marietje. Ja, daar ja, ben ik zelf echt geschreven, over, yeah? ja. Hartstikke ja. goed, leuk. leuk. Ja. Uh, ja. Fijn dat je even belde. Dimitri, goedemorgen. Dimitri? Go oh, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dimitri. Hi. Vernoemd? Ja, dat klopt. Nee, nee, mijn dochter. En mijn uh, dochter heette Vienna en dat is vernoemd eigenlijk het liedje van Ultrafox. Oh ja. Oh. oh Wauw. Dat ja. een mooie naam. Maar dan is jouw, uh, is jouw dochter ook in die periode geboren? Nee, zeker niet. Hij is 22. Nee, dat niet. Hij vond het zelf een pachtig, toen hij jong was. Ja, ja. Maar en is dat je... dan uh, ja. jouw favoriete plaat? Of die van je partner? Of uh, hoe, Ja. Nee, dat is ook mijn favoriete plaat ook. Oh, die Wij hebben die plaats. Ja, Vienna. Over, ja. Vienna? Vienna, ja. Vind je dat geen mooie plaat? Nou ja, wow, ja dit, ik kan hem wel even opzetten zo, nee, maar... Nee, hey, mooi. Je bent ook wel, uh, hè? Ja, dat is mooi hoor. Het is een mooi, een ja, dat ja, is maar, mooi, dames. Toch? We gaan even kijken of we hem kunnen vinden. Nou, dat is het denk ik eerder, ja. Zaten ja, nou, nou, hij dat systeem? Die wil hem gewoon niet draaien. Zeg dat dan gewoon. Dimitri, wel. We gaan naar Dindi. Dindi, goeiemorgen. Goeiemorgen. Is dat een vernoemde naam, Dindi? Ja, zeker. Deze film is uh, genoemd naar de film Crocodile Dundee. Huh? Oh ja. Wat goed, man. Maar mijn ze... moeder was hoogzwanger en heeft hij een kleine draai aangegeven naar Dindy. Ja. D-I-N-D-double-E. Wat leuk, maar ik dat hoor je bijna nooit, Dindy. Nee, dat is een hele bijzondere naam, ja. Leuke naam. Ik heb Pro... ook nog een zusje die heet, Rashini. Ook nog nooit gehoord, denk ik. En waar komt dat vandaan dan? Uh, ja, ook een hele oude naam. Een oud van mijn moeder vroeger. Ik heb ze hem daarna vernoemd. Wat leuk, maar heb je wel eens opgezocht hoeveel Dindys er in Nederland wonen? Uh, ik heb het nooit opgezocht, maar in de, heel de wereld volgens mij 1%. Nou ja. Nou, nou ja, 1 procent. Dus als het straks... over mij gaat, weet ik altijd dat ze het over mij hebben. Ja. Ja, zo. Nou, uh, Dindy, dankjewel. En dan hebben we Ron nog even aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen met Ron. Ben jij vernoemd ook? met Ron Brandstede dan, denk ik. Of boshart. Ja, wie zal het zijn? Nou, ik heb eigenlijk twee voornamen. Alleen, ik gebruik eigenlijk alleen Ron. Ja. En dat is om bepaalde verwachtingen te voorkomen. Want mijn tweede naam is Jeremy. <laughs> nee, man. Dit, dit is een geintje. Dit kan niet. Nee, dat is echt zo. Nee, nee. Dus ik, ik, denk, ik denk, dat ze dachten is dat de navelstreng of uh... <laughs> waar moet we hem afknippen? Hij heet dus Ron Jeremy en dan nog en dan ja, Janse waarschijnlijk. Ja, dan de ja. Ja, maar ik gebruik alleen maar rom. Want, uh, uh, nou, dan leg je de lat wel hoog en dan wordt het uiteindelijk rol ja, niet zo uh, <laughs> Misschien goed om even uit te leggen voor de mensen die geen idee uh, hebben. Pornoacteur, hey, dat is uh, een van de beroemdste pornoacteurs nee, die het geweest is. de grootste lul ter wereld, toch? Nee, dat, hij had heel veel vrouwen hey. gehad. Oh, Heb maar, je het nou over mij of over de, ja. de, <hijen> de strookje? <oorspronkelijke. hijen> maar jouw ouders hebben dan toen de tijd gehad: dit is grappig of zo, of niet? Ja, dat denk ik. Ja. Ja, ja, nou, ik heb het er wel eens over gehad en die had het meer als geld. Als ja, je zal waarschijnlijk toch alleen maar rond gaan gebruiken. Hij staat bekend om zijn grote penis. 25 ja, centimeter. Het ja. Oh, was een verschrikkelijk was lelijke groot? vent, maar. Uh... <laughs> Lijkt je een beetje op hem? Nee. Nee, nee, dat niet. Nee, waar bedoel je? Ja, waar is het? Ja, ja. <laughs> Volgert-ie heeft buitengewone interesse. Of gaat het uh, over de sneeuwdiepte? Ja. <laughs> we zetten jullie even in een boxapport, Ron. Leuk dat je belde. Ja, oké. Okay, nou, bye, bye. Tot zover ah. ja, We gaan nog even op zoek naar die plaats van uh, Ultrafox. Die doen we later wel eventjes, ja. uh, die Vienna. Of, of we vergeten dat het zo <laughs> <laughs> Ellen Walker is hier. Da da da dee da da da da Da da da da da da da Melody, hier om uh, 4 voor 8 in de ochtend Heel Leuk ook om te zien hoeveel foto's er binnenkomen de hele tijd van uh, uh, sneeuwpoppen die zijn gemaakt door onze luisteraars. Die, ja, er is gisteren ook echt druk geknutseld, vooral toen ja. het weer wat droger werd. Het stopt dus met sneeuw en zijn mensen massaal naar buiten gegaan. En uh, gisteravond zijn er echt een hoop sneeuwpoppen nog uh, gemaakt en deze kant op uh, gestuurd. Dat kan vandaag ook nog, uh, want morgen is dan uiteindelijk de grote bekendmaking. Ja van uh, ja, de mooiste sneeuwpop van Nederland, ja. het NK Sneeuwpop bouwen. En we hebben een professionele jury, hebben wij bereid weten te vinden... om te gaan jureren. En dat is uh, Luc Ikenk. Maar zou nou met het uh, NK Sneeuwpop, uh, net als met de, uh, met de Elfstedentocht... dat je straks wordt, ja, pas over 25 jaar is pas weer... Ja. Weet je nog, toen in 2026 was och, het NK... Och, maar de och, eerstvolgende och. zal ja. pas over 15 jaar misschien zijn. Ja. <laughs> ja. Dat, dat de raad van Sneeuwpop, dat die weer bij elkaar is gekomen. Uh, straks horen we even van Luc waar hij op gaat letten. Want die bepaalt uiteindelijk wat dan de mooiste ja. sneeuwpop van Nederland is. Uh, dus blijf luisteren als je nog wil gaan bouwen vandaag. Want het kan nog de hele dag. En dan morgen... Want hij is dan voorzitter van de sneeuwpoppen... Uh... Ja, sneeuw... ja, hij is de voorzitter, de secretaris, de penningmeester. Hij doet alles in zijn eentje. Want ja. hij is, de, nou ja goed, degene die het beslist